Denk je een leuk geintje te doen. Het is vrijdag de 13e. Nou, dat doet het gewoon ook niet. Heeft geen vrijdag zin. de 13e. Nou, toch nog. Ja. Nou, dat heeft een, een goed begin is het halve werk, zeggen ze wel eens. Ik weet niet of een uh, slecht begin dan helemaal een, een zware middag wordt. En dat is alles op vrijdag de 13e. De 13 augustus is trouwens van 2010 alweer. Zienigste jaargang van de Euro Breakdown aflevering 32. Deze week 15 stijgers, 3 zittenblijvers, 18 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat natuurlijk ook 4 platen weer uit de lijst moeten. Kane en Kanaan, de stop voor een minute. Na 17 weken hadden zij het voor gezien. Christina Aguilera, Not Myself Tonight, na 16 weken ook eruit. Kalies met Acapella hield het 14 weken vol. En Dance Nation met Great Divide, 10 weken in totaal. Ook zij zijn uit de lijst verdwenen. Trevor McCoy duurt het goed deze week. Billionaire gaat in één keer 12 plaatsen omhoog en is daarmee de snelste stijger. En Shakira met Waka Waka. Zij is de snelste daler. 12 plaatsen zakt zij naar beneden. Langs genoteerd, dat is deze week weer in handen van Stromae. Alora, dan staat ondertussen alweer 18 weken genoteerd in de lijst van Europa. Kijken we meteen even onderaan de lijst. Daar vinden we op nummer 40. Timberland en Justin Timberlake. Carry-out staat 14 weken in de lijst genoteerd en zakt van 35 naar nummer 40. En op 39 komen we dan meteen de eerste nieuwe binnenkomer over tegen. Dat is het eentje van de topproducent Red One. De afgelopen twee jaar vele hits gescoord met Lady Gaga, Katie De Luna. En natuurlijk Enrique Iglesias. En het werd tijd voor iemand anders toe te voegen aan dat rijtje. Dat is Gordon Omabi. Oh, en hij heeft een nieuwe hit, Bumper Ride.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 Allright, dat is de plaat die Mohombi aan de top moet gaan brengen. Mohombi heeft trouwens een Zweedse moeder en een Congolese vader. En deze plaat moet het dus helemaal gaan maken voor hem. Op nummer 39 komt hij deze week nieuw binnen in de lijst van Europa. Op 38 vinden we dan nog Bob St. Clair en Sahara. Iwana staat alweer 16 weken lang genoteerd in de lijst, maar zakt wel. Snel van 28 naar die 38ste plek. 37 komt een man binnen die we kennen uit Zweden. En dan meer onder de naam Avicii En ik heb het dan wel over Tim Berg. Al twee jaar lang is hij bezig om al remixen te maken. In 2008 begon hij met een remix van Bang That Box. De clubknaller toen van Roger Sanchez. In 2009 was de zweet helemaal niet te stoppen met remixen. David Geta's One Love gode die onder de hamer van Chesto. En ook Boxing Clown Nieuw, Nieuw, Nieuw nam Bergling onderhanden. De die, die brachten het echte niet het succes wat hij wou hebben. Dat de zweet over ongelooflijk veel talent beschikt, dat bevestigen we met A Bromance. De instrumentale track die gaat via een fantastische me melodische opbouw naar een euforische climax. Zoals die op verschillende werkvoorraad wordt omschreven. In Nederland kennen we de plaat al een beetje, maar nu het in Frankrijk en Spanje nog hoog zomer is. En wordt deze plaat er ook nog veel gedraaid. Tim Berg komt dus deze week binnen in de lijst van Europa met A Bromance. En hij doet dat gewoon op nummer 37.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 And what we might be Are they thinking? week 5 plekken inleveren. Mika, 14 week in de lijst, van 31 naar 36 en dat met zijn single Kick Ass. En op 34 komen we dan een single tegen die vorige maand wist door te stomen naar plek 26 in de single top 100. En ze kwamen eigenlijk helemaal uit het niets op die 26ste plek. Zijn samenwerking tussen het Rosberg-trio en La Fuente Dat levert weer een bloedstondende combinatie tussen de live instrumenten en upbeat dancebeats op. Deze track zal nog veelvuldig in de clubs en de komende zomerfestivals te horen zijn. DJ La Fuente wordt gezien als een van de snelst opkomende DJ's. Zijn excentrieke, creatieve en verfrissende muziek en zijn energieke performance die brengen hem al wereldwijd in clubs en op festivals. Vorig jaar rond de zomer bracht Laver ook nog een bijzondere single uit. Dat werd toen een van de grote zomerhits van 2009. Over Irish. En het Rosberg Trio dat ontving in hun lange carrière vele muzikale onderscheidingen. Waaronder twee Edisons en een, in het jaar van hun tienjarig bestaan zelfs een jubileum. Of thans, een koninklijke onderscheiding tijdens hun jubileum. Deze week komen ze dus weer op 34. La Fuenta samen met het Rosberg Trio. Guitara. si réveil encore de la veille alors on sort pour oublier tous les problèmes alors on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 18 weken lang al in de lijst van Europa stroome Alora Dalt een plaat die we zeker terug gaan zien uh, aan het eind van het jaar in de Eurohit top 100 van uh, heel 2010 komt dan natuurlijk weer voorbij. 8 uur lang gaan we jou uh, daarmee van dienst zijn. Allemaal goede muziek komt dan weer voorbij. Ze zakken wel trouwens deze week. eentje een klein beetje ook. Vorige week terug te vinden op 23. Deze week alweer naar 32. En de laatste binnenkomen vinden we dan op 31. En er ging een gerucht dat de killers uit elkaar zouden gaan. Maar dat is niet helemaal waar. Wel is het waar dat ze een pauze hebben ingelast. En die pauze wordt door de frontman Brandon Flowers. Meteen goed gebruikt. En zoals wel vaker met de zangers die solo gaan, klinkt het niet heel anders dan de oorspronkelijke band. Brandon Flowers komt met zijn single Crossfire. Dezelfde soort opbouw zit een beetje erin als we kennen van The Killers. En ook hetzelfde gebruik van de instrumenten. en Natuurlijk de stem van Flowers erbij. En inderdaad, het nummer had niet misstaan op de, het album wat The Killers in Nederland echt bekend maakte. DH. De Killers nou is door hun single Human ook een graag geziene gast tegenwoordig op de echte festivals Rockweer Echter en Pinkpop. Op nummer 31 komt de grondman van de Killers dus binnen met Crossfire. Brandon Flowers heb ik het dan over. De nummer 31 is van Brendan Flowers met zijn Crossfire. Hij is de hoogste binnenkomer op die 31ste plek. En wij kijken even achterom naar wat we dan allemaal gehad hebben. Op nummer 40 Timberland en Justin Timberlake carry out, zakt 5 plaatsen in de 14e week. Mohambi komt met zijn Bumby Ride, nieuw win op 39. 38 is er met 10 plaatsen verlies voor Bob Sinclair Klaar en Shahara I wanna in hun 16e week, leveren ze die 10-plek in. Tim Berg komt met Bromance, nieuw binnen op 37. 36 is het voor Mika met zijn Kick Ass. hij levert vijf plaatsen in in de 14e week. 13e week voor David Ketta, Fergie Getting Over You, zakt van 30 naar 35. 34 is die geweldige zomerse plaats van La Verwente en het Rosenberg Trio. Gitarra, trouwens niet te tevoren met het Rosberg Trio, want dat is natuurlijk meer van de jazz. Gitarra ga je de komende weken wel horen op de, de festivals die nog te komen zijn. Killy Roland, Commander, 11 weken in de lijst, zakken van 26 naar 33. Stroom A, Allora Dans, een plaat die je zeker aan het eind van het jaar weer terug hoort. 18 weken lang staan zij al in de lijst van Europa. Ze hebben er maar een paar gemist natuurlijk van dit jaar. Van 33, 23 zakken ze wel naar 32, dus ze draaien de getalletjes een beetje om. Brenda Flowers, Crossfire, komt deze week binnen op 31 en daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer alweer van deze week. We gaan naar de plaat die vorige week binnenkwam op 37. En deze week omhoog gaat naar nummer 30, Pyramide van Sherry's. Uh, Na tweede week doet ze dus meteen goed en gaat ze 7 plaats omhoog. Zo meteen kijken wij even naar wat het weer gaat doen dit weekend. So like a We stand together to the very end There'll never be another level for sure.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 Time is flown, a journey to a place unknown. Happy Ever After Wij zijn naar de Euro Breakdown op ZFM Zandvoort, de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag hoor je hem tussen 3 en 5 hier op ZFM Zandvoort. Mocht je nou op vrijdag niet de kans hebben om te luisteren, dan doe ik het gewoon zaterdag nog een keer voor je. Dan tussen 7 en negen. Ondertussen alweer een half vier geweest, tijd dus voor... Een... ZFM Westkust weerbericht. Even te gaan kijken wat het Westkust weerbericht is voor dit weekend. Vandaag zijn er naast flinke periodes met zon ook wel wolkenvelden. En verspreid over de dag kan er zelfs een enkel buitje vallen. De wind die wijdt uit zuiden tot zuidwesten en neemt geleidelijk af naar zwak. En de temperatuur die stijgt naar maximaal 20 graden. Vanavond in de komende nacht klaart het uh, op. En bij vrijwel geen wind daalt de temperatuur dan naar een graadje of 12. Morgen schijnt de zon flink, maar met name in de middag kan er lokaal toch nog een buitje gaan voorkomen. De wind wijdt uit noorden tot noordoosten en is overwegend matig van kracht. Temperatuur die stijgt morgen naar maximaal 23 graden. En zaterdagavond, zondagnacht dan hebben we weer de afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft wel de hele dag droog en bij een matige noordoostelijke wind daalt de temperatuur dan naar 14 graden. Zondag schijnt weer af en toe de zon, maar op benadering nadering van een storing neemt geleidelijk wel de wolking toe. Het blijft tot in de avond droog en dan waait een matige noord- tot noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt zondag naar maximaal 20 graden. In de nacht naar maandag kan het wel vervolgens af en toe gaan regenen. Het is wel druk in de regio. Vooral een hoop terugkerend uh, vakantiegangers. die zorgen voor hun hoop files in de regio. Hou dus rekening mee dat je hier en daar wat langer vast uh, staat. Waar je niet vast staat, dat is op de Noorderdreef. Dat is in Nieuw-Vennep. Daar moet je wel uh, je goed aan de snelheid houden. Want daar staat een zwarte Volkswagen-tran. en die houdt jouw snelheid wel in de gaten. Het ritme van today the 13th sitting here on this lonely dock watch the rain play on the ocean tide all the things i feel like need to say i can't explain Oh John Redden. Voor die op de Zamboets Radio. I will rather be with you. de Vierde week alweer dat zij in de lijst van Europa staan. Van 34 omhoog naar 29. En in de vierde week is dat wel de grootste stap die ze gemaakt hebben. Vorige week gingen ze van 35 naar uh, 34. en die week de vorige van 37 naar 35. Ze doen het met kleine stapjes. Maar deze geweldige plaat komt steeds verder richting de top 10 gekropen. Wat ook omhoog gaat, dat is de ready set. Love Like Woe staat nu drie weken genoteerd in de lijst van Europa. Vorige week terug te vinden op 32. Deze week vier plekken omhoog naar 28.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 seems so right. So would you say your arm will be just fine? Would you say your will be just fine? She's got a love like what? Girl's got a love like what? I can't feel like it don't make sense. Because you're bringing me in and now you're kicking me Kicking She's got a love again. like whoa. girl's got a love like whoa, I can't feel like it don't make sense Because you're bringing me in and now you're kicking me out again so strong, then you move on, now I'm hung up in suspense Cause you're bringing me in and then you're kicking me out again The Euro Breakdown, the countdown of the continent de zingen van Kate Perry. Vorige week kwam zij binnen met deze geweldige plaat op 33, deze week dus omhoog naar 26 alweer. En een mooi weetje is dat uh, Katy Perry toen zij nog relatief onbekend was in een videoclip speelde van de Jim Clash Heroes. En daar speelde ze het derde vriendje van zanger Traffy McCoy, die we natuurlijk alweer kennen van Billionaire, de snelste stijger van deze week. Het volgende uur hoor je die plaat trouwens voorbij komen. Maar ja, ze speelde daar het derde vriendje van uh, Trevi McCoy. Terwijl ze in het echt ook weer een uh, relatie samen hadden. Dus dat is altijd een leuk uh, dingetje om weer te kijken hoe dat dan uh, verder gaat. En wij gaan ook verder met de hits van Europa. Vorige week terug te vinden op 27. En dan heb ik het over Mark Ronson met zijn Bang Bang Bang. En Bang Bang Bang gaat drie plaatsen omhoog naar 24. Dice so, symbolize my life, roll them on the floor. From your grubby hands as you ham and grandstand. You live a shitty life, we live the bomb bomb V. Hot it in the book while we watch the TV. Think you got us fooled, who? Never again, first time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 Van Maroon 5, derde week dat zij alweer in de lijst van Europa staan van 29 omhoog naar 23. Tijd om dan even te kijken naar wat we gehad hebben alweer. Chariot van, uh, ja, Charisse met Pyramide. 37 stond zij vorige week, toen kwam ze nieuw binnen. Deze week gaat ze omhoog naar nummer 30. De vijf plaatsen winst voor de Joshua Reddin, I Will Rather Be With You. In de vierde week gaat zij omhoog naar 29. Ook winst voor de Ready Set, Love Like Woe. In hun derde week van 32 naar 28. Adam Lambert, If I You, deze plaat doet het iets minder dan we gewend zijn van hem. 6 weken in de lijst van 24 zakken naar 27. K. Perry, Teenage Dream, staan nu 2 weken in de lijst van 33 omhoog naar 26. Sherwood Cole samen met Willy Three Words, 12 weken in de lijst zakken van 19 naar 25. Van 27 naar 24 in de zesde week, Mark Bronson, bang bang bang. Five 5, die net met Misery. 3 weken in de lijst van 29 omhoog naar 23. B.O.B. met zijn Airplanes, 9 weken in de lijst zakken van 20 naar 22. ...en Rox, my baby left me, ook zij levert in. 18e stond ze vorige week nog... ...en in haar 15e week zakt ze naar die 21e plek toe. We gaan op weg naar de nummer 1 van Europa. Dat doen we dan niet in dit uur, maar in het volgende uur. We gaan nu op weg naar het nieuws van 4 uur. En in het volgende uur ben ik bij je terug... ...dan heb ik in ieder geval een overzicht van de Nederlands Top 40. En we gaan even kijken in de wereld van showbiz... ...van de sterren van de Euro Breakdown. Wat is daar allemaal gebeurd? En natuurlijk gaan we de Top 10 in van Europa... De top 20 die wordt afgesloten door Shakira met haar waka waka. 14 weken staat ze in de lijst. De zak van 8 naar nummer 20.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 Africa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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Agenten die op de politieacademie op mbo-niveau examen hebben gedaan... zijn onvoldoende voorbereid op hun taken. Volgens de inspectie dekken de examens niet de hele lesstof. De studenten weten dat vooraf en leren daarom alleen de onderwerpen die in het examen aan de orde komen. Uit onderzoek is onder meer gebleken dat de agenten niet goed worden geëxamineerd op het eenvoudige opsporingswerk en op het opmaken van een procesverbaal. Ook hebben ze de wetsregels onvoldoende onder de knie. De nieuwkomers bij de politie zijn verder onvoldoende voorbereid op calamiteiten bij grote evenementen, zoals vorig jaar in Hoek van Holland. Minister heers neemt naar aanleiding van de controle maatregelen. Zo zullen de MBO-examens op de politieacademie over meer onderwerpen gaan. Justitie vervolgt een man van... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Trudy Vendrich met het NOS Journaal. Het Nederlandse vrachtschip dat gisteren vastliep voor de haven van Helsingborg... wordt pas na het weekend vlot getrokken. De Zweedse kustwacht zegt dat de lading alleen met een drijvende kraan van het schip kan worden gehaald. En zo'n kraan is er op zijn vroegst begin volgende week. De Oekraïnse kapitein van het vrachtschip had vier keer zoveel gedronken als is toegestaan en hij is aangehouden. De overtreding wordt hem door de Zweedse autoriteiten zwaar aangerekend... omdat hij kapitein is van een groot schip dat in ondiep water voer. Het 86 meter lange schip, de Flinter Forest, was van Finland op weg naar Schotland.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 In de tram sprak het slachtoffer twee mannen aan die op de vloer aan het spugen waren. Het duo riep vrienden erbij die verderop in de tram stonden. De groep stortte zich op het slachtoffer en mishandelde hem ernstig. De Amsterdamse politie onderzoekte tips die na het opsporingsbericht binnenkwamen. Bij de Europese kampioenschappen Zwemmen in Budapest... heeft Lennart Stekenenburg brons veroverd op de 50 meter schoolslag. Het zilver was voor de Robéne Dracos Acacia... het goud voor de Italiaan Fabio Scossoli. Eerder vanmiddag werd Juri Verlinde tweede op de 100 meter vlinderslag. Het weer. Vanavond en vannacht droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. Morgenochtend in het westen en noorden is nog wat zon. Van het oosten uit komt een bewolking. In de middag in het zuiden en oosten gevolgd door regen. Het wordt morgen 17 tot 20 graden en er staat een stevige noordenwind. Dit was het Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zand.